9 uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. In Italië is verdeeld gereageerd op het vertrek van premier Berlusconi. Berlusconi bood gisteravond zijn ontslag aan aan president Napolitano. Bij het paleis stonden mensen die hem uitmaakten voor mafioso. Berlusconi vertrok via een achterdeur van het paleis. Met name aanhangers van linkse partijen zijn blij dat Berlusconi weg is. Rechtse media spreken schande van de manier waarop Berlusconi nu wordt bejegend. In Rome gingen gisteravond mensen de straat op. Ze vierden het vertrek van de premier... en waren ook kritisch ten opzichte van de hele Italiaanse politiek. In Vlaardingen hebben zo'n 50 bewoners van een flat hun huis moeten verlaten... omdat bij een brand koolmonoxide was vrijgekomen. De brand was in een bakkerij op de begane grond. De brandweer had het vuur snel onder controle... maar vanwege het vrijkomen van het gas werd besloten tot ontruiming. Negen mensen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie van Rio de Janeiro is bezig met een massale actie tegen criminelen in de sloppenwijk Racinha. In de grootste favellen van Brazilië hebben drugsbendes het al 30 jaar voor het zeggen. Vorige week werd een van de meest gezochte criminelen er gearresteerd. Brazilië wil de stad veiliger maken voor het wereldkampioenschap voetbal in 2014 en de Olympische Spelen in 2016. Luchtvaartonderzoekers in Mexico zeggen dat de dood van de minister van Binnenlandse Zaken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 Eerst vooral in het zuiden nog mist, later breekt de zon door. Het wordt ongeveer 9 graden. Ook de komende dagen blijft het droog. Dit was het NOS-journaal. Goedemorgen. Welkom bij Lekkerweg in Eigenland. Iets leuks en leerzaams doen in uw weekend? In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden... is de afdeling archeologie van Nederland zeker een bezoekje waard. Laat u meevoeren op een reis door 300.000 jaar geschiedenis... Wilt u meer weten? Kijk dan op rmo.nl. Kom naar Omniversum en beleef de hartverwarmende film Born to be Wild. In deze film ziet u twee bijzondere vrouwen die zich met hart en ziel inzetten... om jonge olifanten en orang-utangweesjes te redden en terug te brengen in het wild. Kijk op omniversum.nl voor de aanvangstijden. De tentoonstelling Schipbreuk vertelt het dramatische verhaal... over de reis en de stranding van het 17e-eeuwse VOC-schip de Batavia... Kom het beleven aan de Lelystadse kust. Goed te combineren met een bezoek aan Batavia Stad Fashion Outlet. Ga voor meer informatie naar schipbreukbatavia.nl Nu te zien in het Tropenmuseum Amsterdam. De tentoonstelling De Dood Leeft. U ontdekt hoe nabestaanden wereldwijd met de dood omgaan. Diverse opvattingen over afscheid nemen, rouwen en herdenken... worden belicht in persoonlijke verhalen, films en objecten. Voor meer informatie kijkt u op... Tropenmuseum.nl Kom vandaag naar de Leidse Musea voor muziek in het museum. Zeven Leidse musea zijn het podium voor diverse optredens. Vandaag ook muziek voor en door kinderen. Doe mee aan een djembe-workshop of kom luisteren naar een muzikaal sprookje. Mis het niet! Voor het programma kijkt u op muziekinhetmuseum.nl En natuurlijk kunt u alles nog eens nalezen op onze eigen website. Lekker weg!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 Hoe het toch allemaal goed komt met de duurzame samenleving en biologische bollen en nog veel meer. Welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. Ik leg uh, citroenkanarie. Ja. Oh, twee keer woordwaarde en, uh -huh. twee, jeetje, en twee keer letter. Uh, 56 punten. Uh, dan doe ik uh, indigo-gors. Ja. Ik had al gors. Jij legt ja. gewoon indigo uh, ja, nee, sorry, voor. Sorry, maar dat, dat is het spel, Menno. Oh. Oké, okay, nou dan hier. Uh, wat dacht je van deze? Woestijngras, grasmus. Woestijngrasmus. Nee, nee, nee, nee, nee euh, euh, 네, hij tingelt wel, maar het woestijngrasmus is niet met een Y, hè, dat is met een IEE. -e. Ja, maar hij rekent het wel goed. Ja, doei. Ja. Nee, zo schrijf je dat niet. Hmm. Nee, dit klopt wel. Ja, dan doe ik uh, bro Nico Daan. Nee, Nico Daan. Nee, nie, we, we spelen bird Feud. Nico Daan is geen bird. Hij <Geschoss2> <trak> ja, nou, kan het toch wacht even wachten. Oké, okay, Bobo Link. Bobo Link? Ja. Dat is een, een Bobo Link. Dat weide, weide vogel uit Noord-Amerika. <trak> Oké, okay, wat moet ik met die Q? Ik heb een Q. Uh, nou, bijvoorbeeld uh, Quetzal, de nationale vogel van Guatemala. Oh ja, ja maar ik heb, ik heb geen u e t z -H l Het is wel lastig, dat beurtfeud. Dit was het snelle deel Vivace uit het trio in groot van George Philip Telemann. Georg ik De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Vorige week leek het al lente op de Venolijn. Nou, dat heeft zich afgelopen week nog even doorgezet. Luister naar een samenvatting van de meldingen. Dag met Rins Hofman uit Voorschoten. Uh, ik heb op donderdag de laatste rode tomaten uit de tuin geplukt. Als laatste laatstelingen. Goedemorgen met Hetty Mos uit Scheveningen. Op uh, maandag heb ik in Park Zorgvliet in Den Haag. Uh, tot twee maal toe een bloeiende bosanemon uh, ontdekt. vond ik heel bijzonder. Goedemorgen, dit is Peter van der Vels uit Westervoort. Aan de overkant op de dijk staat een enorme pol kroonkruid, Coronilla varia, in volle bloei. Mooie roze bloempjes. Tientallen, dit is echt een laatsteling. Wim van der Ven uit Wolfhezen. Er vliegen hier nog regelmatig vrolijk allerlei wespen in het rond. Alleen ik word daar minder vrolijk van. Hallo, Mieke van der Ploeg uit Den Dolder. Zie bij mij in het dorp om de hoek in een stukje gemeentegras aan de schreuder van de Kolklaan Bloeiende, maar liefjes. Het moet niet gekker worden. Ja, met Marjolein Boekhoven uit Dieren. En ik heb me vandaag weer verbaasd over de latelingen. En dat vanochtend, toen ik op de fiets naar huis ging, zag ik nog klaprozen in een tuin bloeien. Met uh, Jan Gijsbers uh, uit Amerika. Afgelopen zondagochtend zag ik omstreeks 11 uur bloeiende teunusbloemen staan aan de Veulense Waterweg in Veulen. Doei! Hallo, met Monique van der Broek Den Haag. Het is 8 november. En ik denk dat de winter eraan komt. Vandaag twee keer grote groep ganzen naar het zuiden zien trekken. Ik hoorde ze eerst en toen zag ik ze prachtig. Met Bram van Schagen. Um, op, uh, op zaterdag 5 november uh, zag, ik een, uh, zag ik... Toen ik uh, bij mijn ouders was... zag ik een vleermuis uh, rondfladderen. Omstreeks... Uh, Kwart voor zes. Dat wou ik, even, dat wou ik even, nog even doorgeven. Oké, okay, Fijn dat u dat nog even wilde doorgeven. Blijf dingen even doorgeven. Hè. Doe dat vooral op onze vn 035 035-6711-338. Gisteren namen we afscheid van Ad van den Bigelaar die afgelopen week overleed. Ad van den Bigelaar was 16 jaar lang directeur van Stichting Natuur en Milieu tot 2004. Een markante man, met zijn felle blik en forse snor. Een vechter voor duurzaamheid, die ver voor de meeste anderen doorhad... dat je niet alleen moest strijden tegen, maar ook samenwerken met... om de wereld te verbeteren. Luister naar een klein fragment uit zijn vroege vogels afscheidsinterview uit 2004... waar hij sprak over de mooiste successen. Wat ik leuk vind, is dat het Markermeer nog altijd het Markermeer is. Daar heb ik nog in mijn tijd van, bij de vakbeweging voor gestreden. Uh, wat ik ook heel, heel belangrijk vind, is dat we een begin hebben gemaakt... met de vergroening van het belastingstelsel met een regulerende energiebelasting op energie. Het is helaas lang niet genoeg. Dat zouden we op veel meer onderdelen moeten doen van onze economie. Het grootste deel van onze belastingen komt uit, uh, op belasting op arbeid. Dat is heel raar, want daarmee maak je arbeid duur. Terwijl we arbeid heel belangrijk vinden, werkgelegenheid. Hè. Dus je moet eigenlijk arbeid goedkoper maken door dus belasting op arbeid te minimaliseren. Overheid heeft natuurlijk belastinginkomsten nodig en die moet, belastinginkomsten die moet je daar leggen bij activiteiten of bij dingen die wij een oogpunt van maatschappelijkheid, duurzaamheid ongewenst vinden. Zoals ja. bijvoorbeeld gebruik van fossiele energie. En dat maak je dan duurder door belastingen. Dan wordt het extra aantrekkelijk om daar zijn nog mee om te gaan, om te investeren in besparing. En dan krijg je dus een ander soort economie. En daar gaat het om. En we willen toch naar een economie die duurzaam is. Ware woorden die ook nu nog zeer actueel zijn. Ad van den Biggelaar overleed afgelopen maandag op 69-jarige leeftijd. Vroege Vogels leerde hem kennen toen hij als vakbondsbestuurder... in het begin van de jaren 80 al met milieu bezig was. Dankzij hem koos zijn FNV als eerste vakcentrale ter wereld... voor hernieuwbare energie en tegen kerncentrales. En dat was 30 jaar geleden. Hoewel Ad al een tijd met pensioen was, kwamen we hem nog regelmatig tegen. Want groen zat in zijn bloed. Altijd vrolijk, altijd vol verhalen over de toekomst. Dat zullen we missen. Maar niet vergeten. Laten we eindigen met het motto van zijn afscheidsbijeenkomst gisteren. Vier het leven. Dankjewel, Ad van der Biggelaar. Het rondo uit het divertissement voor clarinet en drie bassethorns van een onbekende componist uitgevoerd door de Swiss clarinet players. Het is tijd om in actie te komen. Actie tegen de, natuur, tegen de nieuwe natuurwet van Henk Bleker. De staatssecretaris wilde drie bestaande natuurbeschermingswetten vereenvoudigen... en vervangen door één uitgeklede natuurwet. Met desastreuze gevolgen voor de natuur. Natuurorganisaties roepen daarom op om te reageren op die conceptwet. Want dat kan. Inspraak is mogelijk. Theo Wams is directeur natuurbeheer van de Vereniging Natuurmonumenten. Hij zet op een rij waarom deze natuurwet, zoals die er nu ligt, er niet moet komen. Ten eerste gaat de bescherming van bijzondere natuurgebieden die gaat omlaag. En dan gaat het vooral om zaken als open ruimte, stilte, donkerte. Juist zaken die mensen ontzettend waarderen aan natuurgebieden. En als die bescherming vermindert, dat betekent dus dat nou ja, bijvoorbeeld bouwprojecten... die tot, tot lichtvervuiling leiden, makkelijker kunnen gebeuren bij gebieden. Nou, een tweede onderdeel dat is dat een enorm aantal soorten die in de huidige wetgeving... die specifiek zijn voor de Nederlandse natuur... en die in de huidige wetgeving goed beschermd worden... dat die nou ja, hun bescherming kwijtraken. Wel ongeveer 150 soorten. En daar zitten echt soorten bij die... nou ja, daar kun je je bijna niet voorstellen dat je dat doet. De, de das, maar bijvoorbeeld ook de gewone zeehond. Dat zijn soorten die vanuit Europa niet direct beschermd worden... omdat ze best uh, op veel plekken voorkomen. Maar die we toch, ja, dat vinden we echt waardevol voor de Nederlandse natuur. Wat verandert er dan als die niet meer beschermd worden... Nou, dat betekent ook weer dat bijvoorbeeld projecten die mensen willen uitvoeren... Eh, bij natuurgebieden of in natuurgebieden... waardoor de basis voor het voortbestaan van die soorten... denk bijvoorbeeld aan bouwprojecten of zo... waardoor die basis bedreigd wordt... Ja, dat je eigenlijk moeilijker kunt beroepen op... ja, maar dit, is, dit gaat die soort bedreigen. Nou, het derde stuk dat is dat de ruimte voor plezierjacht aanzienlijk vergroot wordt... door een heel aantal soorten op de lijst te zetten waar je op mag jagen... En dan zijn dat bijvoorbeeld een aantal ganzensoorten, maar ook edelhert, wild zwijn, damhert. Het gaat echt om schieten voor het plezier, wat straks weer mag. Ja, klopt. Waar word jij nou als directeur natuurbeheer van ja, een van de grootste natuurclubs van Nederland het meest boos om als het om die nieuwe natuurwet gaat? Ik word eigenlijk boos om de toelichting die erbij gegeven wordt. Als gezegd wordt, hiermee brengen we economie en ecologie weer in balans. Dat suggereert dat, er dus, uh, dat het doorgeslagen was ten gunste van de ecologie en ten nadele van de economie. Maar als ik even kijk, dan is de afgelopen 20, 30 jaar de economie op een paar dips na standaard gegroeid. En de ecologie, de natuurlijke rijkdom in Nederland, die blijft maar achteruit gaan. Dus als je de balans wil herstellen, dan zou ik zeggen, dan moet je die ecologie een steuntje in de rug geven. En wij zijn niet tegen economie en economie is ook ecologie. Dat zien meer en meer bedrijven gelukkig tegenwoordig, maar de staatssecretaris kennelijk nog niet. Ga nu je stem laten horen. Laat zien dat je betrokken bent bij natuur. Vul de enquête van natuurmonumenten in. of de vragenlijst van het ministerie. Maar laat je stem horen. Ja, teken dus protest aan. Kom in actie. Het kan nog tot komende vrijdag. Ga naar onze website: vroegevogels.varah.nl. Um, ja, maar we gingen nog even iets... La laat je stem horen tot komende vrijdag, oh. zei al 18 uh, ja. uh, november. Volgens de nieuwe natuurwet mogen ook smienten worden bejaagd. U hoorde vorige week Nico de Haan van Vogelbescherming zich er kwaad over maken. Maar ook Stichting AAP vindt de nieuwe wet van Bleker een rampzalig plan. Exoten die als huisdieren worden gehouden. Maar waarvan er wel eens een paar ontsnappen... weten zich vaak in de Nederlandse natuur te handhaven. En die zijn straks vogelvrij, net als die smiet, hè? Zoals de Pallas Eekhoorn, waarvan er één in het omvangcentrum in Almere terecht is gekomen. Henri Radstaak is daar met David van Gennep van Stichting AAP. Hier wordt behendig een pindanootje opengeknabbeld. Ja, dit is nou zo'n pallaseekhoorn die we dan uh, over een enige tijd uh, massaal moeten gaan afschieten in Nederland. Door de nieuwe natuurwet van Bleker? Ja, die nieuwe wet die zegt eigenlijk uh, dit soort dieren, invasieve exoten zoals ze dan genoemd worden... die moeten straks maar door uh, lokale beheerders en door provincies uh, massaal worden afgeknald. Want uh, we willen die niet in ons Nederlands ecosysteem hebben waar op zichzelf, daar kan ik wel begrip voor hebben... we moeten misschien proberen te voorkomen dat we dit soort dieren introduceren maar aan de andere kant om op deze manier met die dieren om te gaan. Die dieren hebben daar geen schuld aan dat ze uh, uiteindelijk uitgezet zijn... en uh, in de natuur terechtgekomen zijn. Als die nieuwe natuurwet van Bleker straks wordt aangenomen... dan betekent ook dat alle halsbandpakieten, uh, noemen maar op, de heilganzen, vogelvrij zijn. Ja, maar het, eigenlijk staat daar gewoon... alles wat hier in Nederland niet thuis hoort, dat moet je maar gewoon afschieten. Zie je een exoot, schiet hem dood. Dat is een beetje het verhaal van Bleker. Aan de andere kant weigert het ministerie al vele jaren om wetgeving in te voeren... die het introduceren van die dieren zou verbieden. We hebben een gezondheid en welzijnwet voor dieren... waarin staat dat dieren die ongeschikt zijn als huisdier eigenlijk gewoon verboden zouden moeten worden. En al twintig jaar lang weigert de overheid om die wet in te voeren. Maar worden ze dan uiteindelijk vrijgelaten, dan moeten ze gewoon massaal gaan afknallen. Het is echt helemaal van de gekken wat daar gebeurt. Het is de wereld op zijn kop. Ja, want deze die kun je gewoon legaal kopen in Nederland, in de dierenwinkel. Als iemand morgen een palas-eekhoorn wil kopen, dan kan dat gewoon... en dat geldt dus niet alleen voor, voor, voor eekhoorns... maar dat geldt ook voor wasberen, neusberen, prairiehondjes, polvossen, wasbeerhonden. En dat zijn dus allemaal dieren die straks op dat lijstje van Bleker staan... om massaal vernietigd te worden. Nou, het is echt gewoon te gek voor woorden. Dit gaat over de jachtwet, dit gaat over biotoopbescherming, dat gaat over de bescherming van soorten die in Nederland wel van nature voorkomen. De jacht op de sminken die nou weer geopend mag worden... Ja, kom op zeg, dit is de tijd 30 jaar terugzetten. Nou, dit is toch niet iets wat we in Nederland willen. En ik, ja, ik kan dus ook alleen maar tegen mensen zeggen, reageer massaal. Het ministerie van ELNI wil graag reacties van het publiek horen. Nou, laat ze horen, ga naar de, naar de over, overheidswebsite of kijk op onze website en, en uh, dien een petitie in. Want ja, dit kunnen we gewoon niet zo laten gaan. Duidelijk verhaal, dit kunnen we niet zo laten gaan. Teken massaal protest aan, dat is nogmaals de boodschap. Het kan, voor alle duidelijkheid, tot komende vrijdag. Dus deze week moet het gebeuren. Ga naar onze website voor meer informatie. Vroegenvogels .vara .nl. Nee, dit ga je niet leuk vinden. Kijk, de lichtplevier. Mm -hmm. uh, leg ik daarvoor witkop. Witkopplevier, 30 punten. keer woorden waren 90 punten. Ha! ha vijf, Daar kom ik nooit meer overheen. Uh, u hoorde ondertussen Barnacle Bill... gecomponeerd door de Engelse advocaat Herbert Ashworth Hope... en uitgevoerd door de Royal Philharmonic Orchestra. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De Schienveldse bossen moeten vrezen voor 14 hectare terreinverlies. Defensie kondigde deze week aan dat de eox basis meer ruimte nodig heeft. En dat er dus bos moet verdwijnen. Eind 2005 werd er al hevig geprotesteerd. Dat voornemen is er nu ook weer. Peter Polder van Groenfront. De vorige keer wilden ze 20 hectare kappen. En daar, uh, dat is in, uh, bij 6 hectare is ze dat gelukt. En die andere 14 hectare hebben ze na uh, de, onze bosbezetting. Met, met bomen en uh, tunnels. Uh, en en massief naar het dorp hebben ze. Uh, daar hebben ze niet aan durven zitten. Die willen ze nu alsnog gaan kappen. Uh, en als ze dat willen gaan doen, dan zullen wij dat bos weer gaan bezetten met uh, bomen, met hun tunnels en allerlei andere manieren om daar uh, het kappen onmogelijk te maken. Over die boskap in 2005 bepaalde de Raad van State opvallend genoeg twee jaar later dat de bomenkap nooit had mogen plaatsvinden. Nico Trommelen van de actiegroep Stop EOX onderneemt nu alvast actie. Op 21 november dient een kort geding. Bedreigde natuur. Bijna 25.000 plant- en diersoorten worden met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit een nieuwe publicatie van de International Union for Conservation of Nature, de YOCN. Het is nogal een aantal. Op de zogenoemde rode lijst staat ongeveer de helft van alle soorten die zijn onderzocht. Sinds de laatste publicatie vorig jaar zijn ruim 800 soorten volledig uitgestorven. En nog eens 63 komen niet meer in het wild voor. meest voorkomende reden van bedreiging? Menselijk handelen. Klein Rut. Lood, broom, formaldehyde. Je moet er niet aan denken dat je kind ermee in aanraking komt. En toch zit het in speelgoed. Dat blijkt uit een steekproef van het... WECF, ja dat zijn de Women je uh... The Women in Europe for a Common Future. Ja, ja die kende die. Nee, ik okay. had er nooit van gehoord. In, in bijna de helft van het onderzochte speelgoed zitten schadelijke stoffen. En dat terwijl er in juli van dit jaar een nieuwe speelgoedrichtlijn van kracht is gegaan. Hoe is dat mogelijk? We vroegen het Ingrid Elbertsen van het WECF. Nou, in de eerste plaats mag er nog heel veel van die richtlijn. De grenswaarden zijn nog best hoog, vinden wij. En ten tweede. Um, is niet alles wat wij getest hebben, valt formeel onder speelgoed, wat de gemiddelde ouder waarschijnlijk wel zou denken. Dus zoals bijvoorbeeld uh, sieraden voor kinderen? Ja, sieraden voor kinderen zijn formeel geen speelgoed. Kinderen spelen daar natuurlijk wel mee. Uh, als je het zelf in elkaar knutselt, dan valt het wel onder die richtlijn. En zo niet, dan gelden er andere regels. En wat ja? zit er dan in? Nou, dan mag er van alles in zitten, zoals schadelijke weekmakers en. Um... Ook soms lood. En lood is heel kwalijk, want zelfs in een kleine hoeveelheid... kunnen ze al uh, IQ-schade aanbrengen. Maar je hebt bijvoorbeeld wel echt speelgoed, zoals knuffels. Een van de eerste speelgoedjes die je krijgt. Daar zitten broomhoudende brandvertragers in, in sommige gevallen. En een brandvertrager is fijn, maar als die broomhoudend is... dan is die giftig. En die moet je eigenlijk niet bij een kind leggen in het bedje. Beestachtig. Het ziet ernaar nou uit dat er eindelijk... Een eind komt aan de kip-onvriendelijke legbatterijen. Tenminste, als staatssecretaris Henk Bleker in Brussel zijn werk goed doet. Ja. Henk, hoor je het? Ja, Henk. Al twaalf jaar is bekend dat legbatterijen verboden gaan worden met ingang van 2012. Desondanks zijn er landen die uitstel willen van deze maatregel, waaronder Nederland. Daar heeft Partij voor de Dieren nu een stokje voor gestoken. Een motie tegen het uitstel werd in de Kamer met algemene stemmen aangenomen. Henk, met in de Kamer aangenomen. Dus... En de staatssecretaris, wie is dat, zal dat nu dus tegen moeten stemmen in Brussel. Henk. Energie. Duurzame energie is over tien jaar... voor dezelfde prijs op te wekken... als energie uit fossiele brandstoffen. Dat schrijft de Denktank European Climate Foundation... in een publicatie. Doorgaans wordt verondersteld dat fossiele brandstof... een stuk goedkoper te genereren is. Maar die aanname klopt maar gedeeltelijk. Het plaatsen van bijvoorbeeld windturbines... is duurder. Maar de inkoop van fossiele brandstoffen... kost aan de andere kant weer meer. Dieren in het nieuws. 800 zeldzame reuzenslakken, de Poelifanta, zijn in Nieuw-Zeeland doodgevroren. als gevolg van een kapotte thermostaat. Milieubeschermers noemen het een tragedie. en dat is niet zo raar. Die 800 slakken werden zorgvuldig teruggefokt in een speciaal fokprogramma. Gelukkig zijn er nog 800 polyfantas over. De vleesetende slak kan zo groot worden als een greepvroet. en heeft een interessante bijnaam: de sumo-worstelaar. Einde van het vroege Vogels nieuwsoverzicht. Brazilera was dit van de Braziliaanse gitarist en gitaarleraar Dilermando Reis... in een uitvoering door Robin Hill op gitaar. Welkom in tuinreservaten.nl De meeste tenuiers zijn in deze tijd nog wat aan het snoeien. Het gereedschap olieën, de vijvers schoonmaken, dat soort klusjes. Willem Kolvoort, de onderwaterfotograaf, die hier nog steeds bij is. Die duikt natuurlijk in dit seizoen nog eens even lekker onder. <laughs> Prachtige onderwaterfoto's te maken. Maar voor veel tuinwerk zit het seizoen er al wel op. Maar bolle planten. Dat kan nog. Daarom nu nog een pleidooi voor biologische bloembollen. Joost Huizing is naar Wieringenwerf gegaan, naar Hoeve Vertrouwen. Daar teelt en verhandelt Wim Postema al twintig jaar lang biologische bloembollen. Buiten op het land, maar geen bloembol te bekennen? Nee, die zitten allemaal onder de grond. Daar zie je op dit moment niks van. Wanneer doe je dat? Zo vanaf half oktober tot half november. Dat is de periode waarop kwekers hun bloembollen planten. En als je gewoon in je tuin een paar bloembollen wilt zetten, dat kan nog wel? Ja, dan kan je dat tot de kerst kan je dat nog wel doen. En afhankelijk van het weer, bijvoorbeeld tulpen die je vergeten bent om te planten... Ja, die kan je zelfs in de loop van de winter nog wel planten. Zolang het maar niet echt vriest. Zolang de vorst niet in de grond zit. Zolang er geen vorst in de grond zit, nee. Ja. Waarom zou iemand, als hij dan kiest voor bloembollen, biologische bollen moeten nemen? Ja, dat hij een bloembol wil die op een schone manier geproduceerd is. Het gif is dat niet in je eigen tuin, maar het gif als je een gewone bloembol neemt... dat uh, zit op de landerijen van de producent. Ja, tot voor kort dacht ik echt van voor de bol zelf, maakt het niet uit. Maar de laatste tijd vraag ik me wel eens af of je met die moderne middelen... de neonicotine, die dus door planten opgenomen worden, of het zelfs ook voor de bol zelf toch niet van belang is. En met name hebben we de laatste tijd wel eens contact gehad met bijenhouders... Ja. die om die reden toch zeggen van nou, uh, we willen bloembollen hebben... waar we zeker weten dat in het stuifmeel geen residuen zitten van, uh, van de neonicotinoïden. Ja. We gaan even naar binnen toe, want buiten is hier toch helemaal niets meer te zien. Maar binnen in de schuur, waar moet ik naartoe? We gaan hier de houten schuur in. Daar stonden aan het begin van het seizoen waarschijnlijk... Duizenden, tienduizenden bollen? Ja, in deze schuur hebben we altijd een, uh, van elke soort een, een kleine voorraad. In de grote schuur bewaren we zeg maar uh, de bulk. Ja. En daarvan uit wordt zeg maar export uh, klaargemaakt. En in deze schuur worden dus de post ja. gemaakt. Hoeveel soorten heb je? 106 uh, soorten. Waarvan globaal de helft tulpen en nog verder narcissen... Krokussen en wat dan wel bijgoed wordt genoemd. Of... Bijgoed? <laughs> ja, dat is een beetje een oude term. Het bollevak heeft op een gegeven moment besloten. van je moet geen bijgoed meer zeggen, maar bijzondere bolgewassen. Maar dan kun je denken aan. Uh, aan skilla's, aan, aan bossenhyacinten. Uh, geonodoxa, sneeuwroem, dat soort bolletjes. De iets bijzonderder soorten. De, de iets bijzonderder soorten. Zijn, zijn dit soort bolgewassen nou ook heel aantrekkelijk voor insecten? Met name die zogenaamde bijzondere bolgewassen. Die zijn vroeg in het voorjaar dat ze bloeien en daar wordt intensief op gevlogen. Verder krokussen zijn natuurlijk wat dat betreft belangrijk. De tulpen en de narcissen iets minder. Hoewel een paar vroege tulpensoorten zie je ook nog wel veel bijen op. Laat me eens een paar van die leukere zien, van die bijgoederen. Het ruikt ook. Een beetje grondig, aardig. Dit is bijvoorbeeld. De Europese borsiersint, dat is eigenlijk de Europese variant van wat ze in Engeland de bloebel noemen. Oh, dat zijn hele mooie bloemetjes. Ja, dan kan je dus in het bos, kan je daar dus hele tapijten van, of blauw, of wit, of roze, kun je daarvan hebben. En allemaal geteeld zonder gif en zonder kunstmest. Ja, ze komen allemaal uit biologische bedrijven. Sommige bedrijven die zich helemaal hebben toegelegd op bloembollen en bloemen... Maar ook bedrijven die afwisselend bloembollen en grasland hebben, bijvoorbeeld. Ja. Wisselteelt. Wisselteelt, ja. Ja. ja. Wat is nou het allerleukste bolletje? Ik uh... eigenlijk dit... Dat is een heel raar knolletje. Het ja, heet uh, hondstandlelie. En dat is omdat de bol eigenlijk een beetje lijkt op de, ja, op de tand van een hond. Oh, dat is het. Het is eritronium. Het is, een, het is een echte bosplant met heel mooi blad. Dus ook al voordat hij bloeit, heeft hij een sierwaarde vanwege het blad. Zijn dit nou allemaal bollen waar je heel veel werk aan hebt? Van als, als gewone tuinier, dat je ze in de grond moet zetten... en het volgend jaar er weer uit? Of kan je ze lekker laten staan, laten verwilderen? Je kunt eigenlijk... Naar mijn mening kun je alle bloembollen laten verwilderen. Alleen, bij sommige bloembollen moet je een paar trucjes uh, toepassen. Bijvoorbeeld bij tulpen. Ja, want die gaan, als je ze gewoon laat staan, langzaam achteruit. Ja, het probleem is eigenlijk, ze gaan vooruit. Het, het, probleem, het probleem van een tulp is dat, dat het er meer worden. Je plant er één en dan staan er volgend jaar drie. Als je, dus, als je daar dus op let, hè, je hebt ergens een, een tulp geplant... en dan heb je dus een bloeiende plant gezien. en Dat laat je dus gewoon zitten. Dan, als je het volgend jaar kijkt, dan staat er waarschijnlijk weer een bloeiende plant. Maar naast die bloeiende plant zie je nog een paar losse bladeren uit de grond steken. Dat noemen wij de eenbladers. Dat zijn nieuwe bollen, maar die te klein zijn om te bloeien. Maar die vermenigvuldiging gaat door. En binnen de kortste keren staan er... Staan er ja, 7, 12, 15 bollen op een kluisje. Alleen zonder bloemetjes. En die zijn dan zodanig mekaars concurrenten. dat ze allemaal te klein zijn om te bloeien. Dus er staat er een hele bos van die bladeren. En wat je dus moet doen. is je moet zorgen dat het er niet te veel worden Dus je moet die één bladeren, zo gauw als je ze ziet verschijnen. moet je uittrekken. Dan kunnen die bolletjes zich niet verder ontwikkelen. Dan hou je het aantal hou je laag. En dan kun je dus. vrijwel elke tulpensoort. kun je echt uh, tien jaar aan het bloeien houden. Lijkt me geen handige tip als jij zelf bollen wil verkopen. Nee, maar het is aan de andere kant... Ja, ik vind het hoort er gewoon bij dat je voorlichting over het uh, product geeft. Dus dat... Uh, maar je hebt misschien wel gelijk. Tien jaar je bollen aan het bloeien houden. Kijk, dat zijn nog eens tips. Hele duurzame tips. Uitgebreide informatie over biologische bloembollen uh, staan in de tips van ons Tuinreservatenproject. Ja, ook al loopt het tuinseizoen nou een beetje ten einde, deelnemen kan nog steeds. Geef uw tuin op als Tuinreservaat en help mee met de vergroening van de stad. Ga naar tuinreservaten.nl. Polka uit een van de zarzuela's was dit. Van de Spaanse componist Federico Chueca. Uitgevoerd door het Engels Kamerorkest. Ja, kijk, uh, we zijn hier nog even aan de bird feud. Ik kan... Mm. Ja, ik moet, ik moet iets kwijt. Ik kan een ei leggen. Je kan een, een ei leggen? Nee, ik kan, niet, ik kan ei, ei ik kan, ei. ik kan ei leggen. Ja, dat is geen vogel. Ja. Nee, er zit wel een vogel in. Ja, doe... Ja, <laughs> nee, dat mag. Is, ik vind is, is Wie koogel. heeft die spelregels gemaakt? Nou, ik net vanmorgen. Perfuse. Um, we hebben een bijzonder boek voor ons liggen. Dat heet De Duurzaamheidsrevolutie van Herman Verhagen. Herman Verhagen is al. Nou, Herman zit hier tegenover me. Hoe lang al, Herman? Uh, uh, 400 jaar bezig met duurzaamheid? Nee. Sinds midden Achter... 70er jaren. Ja. Ja. Er staat op je boekje achterop staat, uh, 35, 35, jaar. 35 jaar bezig met duurzaamheid. Goedemorgen, Herman. Um, we hebben een stukje uitgekozen wat wel leuk is om dat eens even voor te lezen. Ja, wat dat zal ik doen. Ja. Het gaat als volgt. Je kunt duurzame ontwikkeling niet uitbesteden aan anderen. Het vraagt iets van ieder van ons. Je kunt je stem verheffen met je vork door wat je eet. Met je portemonnee door wat je koopt. Met een rood potlood door wat je stemt. Met je cv door waar je wa wel of niet wilt werken. Ja. Je hebt een bijzonder optimistisch boek geschreven... En meestal als het gaat over duurzaamheid en ontwikkeling... dan uh, uh, wordt die vaak pessimistisch uh, gesproken. Waar komt jouw optimisme vandaan? Nou, zoals net al uh, verteld ben ik al lang bezig met duurzame ontwikkeling. En dat onderwerp kwam eigenlijk... Hè, die term kwam uh, in 1987 op de politieke agenda. En we kunnen inderdaad vaststellen dat uh, vanaf die tijd... eigenlijk altijd het slechte nieuws het goede nieuws versloeg. Ja. Maar ik zie ook heel duidelijk dat uh, de laatste jaren... daar uh, om een aantal redenen een kanteling in plaatsvindt. En dat nu het goede nieuws, het slechte nieuws begint te verslaan. Vandaar mijn optimisme. Ja, je noemt het een duurzaamheidsrevolutie zelfs. Ja, en een revolutie daarmee... Ik, ik wil daarmee zeggen dat we deze revolutie... Uh, uh, die heeft het kaliber... Uh, en die zal het kaliber moeten hebben van de industriële revolutie. Dat betekent dus dat er een heleboel... Uh, dingen veranderen, de manier waarop wij naar natuur kijken, de manier waarop wij naar mensen kijken, et cetera. Het is echt een kanteling. Ja, Dus het is niet zozeer de barricade op, van, op die manier revolutie, maar meer een, een revolutie waarvan je eigenlijk achteraf pas doorhad dat je erin ja. zat. Net als de industriële revolutie, want die is ook niet iemand bewust begonnen. Nee, er was niemand die zei: hiermee geef ik het start zijn van de industriële revolutie. Er is ook niemand die zegt, hiermee geef ik het start zijn voor de duurzaamheidsrevolutie. Nee, je komt niet op een drukken hier vandaag. Nee, het is niet op een knop drukken. <laughs> Industriële revolutie werd ook pas achteraf als zodanig betiteld. En we zien nu ook uh, op het terrein van duurzame ontwikkelingen... Zien we dat een, uh, op een heleboel verschillende terreinen een heleboel ontwikkelingen zijn... die er vijf jaar geleden nog niet waren. Dus ja. inderdaad... Je, je, je zegt, we zitten er uh, middenin... Um... Maar en toch karakteriseer je het wel echt als revolutie. Waaraan zie je dat dan dat het een, een revolutie is? Uh, dat zie ik eigenlijk vooral omdat het, ik, zoals ik het noem, het speelveld... de spelregels en de verhoudingen tussen de spelers... Uh, rond duurzame ontwikkeling, die veranderen. We hebben heel lang uh, uh, uh, hebben de situatie gehad dat de maatschappelijke organisaties... zoals Natuur en Milieu, Milieudefensie, Greenpeace... Die wilden de wereld veranderen, bedrijven hielden het tegen... en de overheid maakte van het zwart van de een en het wit van de ander een grijs compromis. Dat is heel lang de situatie geweest. Gepolariseerd. Gepolariseerd. Maar nu zien we eigenlijk dat uh, die tegenstelling tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven... dat is niet meer de belangrijkste tegenstelling. Ik denk dat nu de tegenstelling tussen voorlopers en achterblijvers het belangrijkste is tussen de verdedigers van de gevestigde orde... en de organisaties die die gevestigde orde willen veranderen. Mm -hmm. Maar het interessante is dat die voorlopers... die zijn heel gemengd samengesteld. We zien op dit moment dat de allergrootste bedrijven in de wereld... een aantal daarvan, die zijn echt trekkers geworden... van duurzame ontwikkeling. Noem eens voorbeelden. Uh, in de Verenigde Staten is Wolmacht een voorbeeld. In Nederland zijn het echt... Philips, Unilever, AXO, maar, DSM. Even terug naar Walmart. Die staat bij mij helemaal niet zo positief te boek. Nee, dat is een reusachtige supermarkt. Klopt. Daar kan je van geweren tot uh, grasmaaiers. Ja. En het personeelsbeleid was altijd kloten. En, en het stond nooit zo goed bekend. Klopt, dat staat ook in mijn boek. Walmart had natuurlijk een belabberde reputatie. Ja. Altijd ruzie met de vakbonden. Altijd ruzie met alle milieuorganisaties in de Verenigde Staten. Maar diezelfde milieuorganisaties die zeggen nu in de Verenigde Staten... dat wat Walmart aan het doen is sinds 2005... dat dat de grootste ja, greening, noemen ze dat, de, de grootste verduurzaming is... die ooit in de Verenigde Staten heeft plaatsgevonden. Nu, dat... nu zijn we geen Amerikaans programma. En, noem ja, eens, terwijl de roodborst ja. tikt op onze buitenmicrofoon. Een um, Nederlandse voorbeeld noemde je ook Philips Unilever. Ik zal Unilever uh, het voorbeeld noemen. Uh, de CEO, de baas van uh, Unilever... die heeft uh, vorig jaar aangekondigd dat in 2020... Uh, Unilever de ecologische voetafdruk van alle producten van Unilever... gehalveerd wil hebben. Dat is een mega-opgave. En, uh, Want ik las dat in jouw boekje. Dat ik, ik geloof dat iedere aardbewoner wel een, iets van dat bedrijf in zijn, twee hut, of in zijn mens... ba badkamerkastje heeft staan. Ja, ja er zijn echt miljarden mensen in de wereld die producten van Unilever in huis hebben. Oh, uh, wasmiddelen, voedingsproducten, shampoos, van alles. Ja, ja van alles. Ijsjes. En zij willen in 2020 de helft van hun, hun voetafdruk, zeg maar ja. de negatieve invloed die ze hebben op de wereld... Ja. Ja. Verminderen. Ja. ja, en ook daar, dat, dat heeft al een aanloop gehad. Het feit dat zij tot die doelstelling zijn gekomen. Unilever weet bijvoorbeeld van alle producten die ze maken... en dat zijn er echt duizenden... weten ze, uh, uh, daar hebben ze een zogenaamde levenscyclusanalyse van gemaakt. Dus ze weten wat er waar in de keten gebeurt. Dat betekent dat ze ook weten... Uh, waar ze maatregelen moeten gaan nemen om die keten te verduurzamen. Nou, een tijd te, toen dat opkwam bij die bedrijven... is dat wel genoemd, ook soms door ons, van ja, dat is greenwashing. Die ja. bedrijven willen opeens allemaal op hun jaarverslag... met gewoon... uh, Jo van der Gronden van Weer Natuur was op de foto. Imago-dingetje. Uh, uh, kijk, ze is groen zijn Klopt. en uiteindelijk stelt het niks voor. Maar dat is, ja. het, is, het zit anders, zeg jij. Nou, het en dat zit... bedrijf wat je net achter hebt genoemd, dat noemen we ja. vanaf nu gewoon dat bedrijf, dat, bedrijf. dat, bedrijf. dat grote Nederlandse bedrijf. Het worden. zit uh, zeker nog niet anders bij alle bedrijven. Er zijn nog steeds veel bedrijven die zeer bedreven zijn in greenwashing. Uh, uh, uh, maar er zijn nu ook steeds meer bedrijven die gaan inzien dat hun toekomstbestendigheid uh, heel erg verbonden raakt met duurzame ontwikkeling... En die, uh, uh, die ook van mening zijn dat uh, duurzaamheid... Uh, was vroeger de slagroom op de business taart, zou je kunnen zeggen. En nu wordt het steeds meer de bodem onder de business taart. Het wordt belangrijk voor concu om concurrentievoordeel in de toekomst te gaan behalen. En dat is ook logisch. En waarom heeft, een, de, waarom heeft het ene bedrijf dat besef wel en het andere bedrijf niet? Ik denk dat met name uh, uh, grote bedrijven, uh, dat die uh, verder vooruitkijken. Uh, en die zien dus, uh, die kijken naar trends uh, uh, mondiaal. Uh, het voedingsbedrijf waar we het zojuist over hadden... Um, uh, uh, die, die, die weet Ik dat. Ik vermoed over... nu inmiddels een pakketje aandelen. Uh. <lacht> nee, toch, ja. nee, no. nee, ga door. Gratis Ik kan shambol. ook een supermarktketen. Nee, okay. Er zijn ook supermarktketens nee. die op dezelfde uh, lijn zitten. Maar zo'n zo voedingsbedrijf dat weet dat uh, er in de uh, komende vijf à tien jaar schaarste gaat staan ontstaan aan grondstoffen. Ze weten dat energie duurder wordt. Ze weten dat CO2 duurder wordt. Ze weten dat water duurder wordt. Nou, et cetera, et cetera. Maar ze weten ook dat als er steeds meer consumenten komen... die steeds meer uh, uh, uh, welvarender zijn... zie de situatie in Zuidoost-Azië, in Brazilië... dat het systeem wat er nu is, dat is niet houdbaar op nee. termijn. Maar die bedrijven zijn nu wakker geworden, tenminste een aantal grote bedrijven. Ja. Uh, de Nederlandse regering is uh, nog een beetje een halfslaapje. Nou, helemaal in een winter slaap zou, ja. zou ik zeggen. <laughs> ik probeer gelukkig... het nog enigszins positief uh, uit te drukken. Ja. Maar, ja. maar gelukkig, ja, in zekere zin, doet dat er niet zoveel. Doet dat er steeds minder toe, zou ik willen zeggen. Enerzijds omdat wetgeving steeds meer in uh, Brussel wordt gemaakt, uh, Europese wetgeving. Uh, en anderzijds zou je kunnen zeggen: kijk, regeringen houden zich bezig met de hijgerige korte termijn. Ik zou willen zeggen, ze houden zich vaak bezig met hoofddoekjes... en niet met hoofdzaken. Um, en waar we het hier over hebben, die duurzaamheidsrevolutie, dat gaat niet over de hijgerigheid van gisteren of van morgen, maar dat gaat over, dus niet over de korte slagen, maar over de langere halen. Je zegt die bedrijven en ook de burgers, die zijn er over vier jaar nog ja. en over acht jaar nog. Ja. En dan hebben we weer, zijn we al lang weer vier kabinetten verder. Ja. Ja. Maar, en ik, maar mijn stelling is ook regeringen gaan waar burgers of bedrijven hen heen leiden. Dus op het moment dat er een sterke onderstroom ontstaat in Nederland, maar ook mondiaal... van bedrijven en van burgers en van maatschappelijke organisaties... die, uh, die zeggen van we moeten, echt, uh, uh, uh, we moeten echt die duurzame ontwikkeling heel erg centraal gaan stellen in de ontwikkeling van de wereld... Dan zullen op een gegeven moment. Ja, de politici die wij zelf kiezen. Dan, ja. Ja. Ja, ja. En het gebeurt op veel plekken, zeg je. Je gaf er wat voorbeelden ja. van. Gebeurt het genoeg? Want ik hoor jouw dingen beschrijven. Dat ik denk van ja. Truppel, voor mij We hebben heel veel plaat. bedrijven. Bij heel veel landen. Ja. Is dat nog niet aan de gang? Van, nee, maar ik wil er wel op wijzen. dat bijvoorbeeld wij vaak in Nederland. het idee hebben van. ja, maar wat heeft dat voor zin? Want China en want India. Ik voorspel u dat China en India ons in sneltreinvaart voorbij rennen... als het gaat om duurzaamheid. In China maakten ze onder Mao de grote sprong voorwaarts. Nu maken ze daar de grote groene sprong voorwaarts. Iedereen wijst op dat er in China zoveel kolencentrales staan. Dat klopt. Er wordt nog steeds elke week één kolencentrale geopend in China. Maar wat mensen niet weten... is dat er elk uur een nieuwe windturbine verschijnt in China. Dus... Vorig jaar bijvoorbeeld, in 2010, is er in ontwikkelingslanden meer geïnvesteerd in duurzame energie dan in de rijke landen uh, West-Europa, Japan en Noord-Amerika. Dat ja. weten mensen niet. Mensen denken bij Pakistan, bij Pakistan aan een broeienest van terrorisme. Mensen weten niet dat Pakistan in 2010 1,5 miljard dollar heeft geïnvesteerd in windenergie. Ja. als ik je zo hoor praten Herman, we grapten daar straks van hoe lang zit je al in, dit, in de duurzaamheidsbron 400 jaar. Als ik deze kennis hoor spuiten, <laughs> dan krijg ik inderdaad het idee dat je al zo lang erin meedoet. Je geeft in het, in het boek ook uh, hele uh, duidelijke en concrete tips aan bedrijven die die overstap nog moeten maken. Hè? Die wel zeggen, duurzaam, duurzaam, maar die het nog niet doen. Hoe, hoe, hoe zou je dat soort bedrijven uh, aan de hand nemen? Nou, ik heb er al op gewezen dat je uh, een dief van je eigen portemonnee bent als bedrijf. Maar dat geldt eigenlijk ook voor burgers tegenwoordig. Als je niet die omschakeling maakt naar uh, duurzame uh, productie in het geval van bedrijven. Uh, en als je kijkt naar uh, de, de grote bedrijven zijn zich daar al van bewust, dat heb ik al uh, mm -hmm. gezegd. Maar er zit ook een enorm doorsijpel effect naar kleinere bedrijven toe. Die kleinere bedrijven die zijn toeleverancier vaak van die grotere bedrijven. Dus die worden op die manier min of meer ook wel gedwongen om ja. dan mee te gaan in de vaart Absoluut, te volkeren. Ja. Ja. Ja. Jij gebruikt een hele grappige vogelmetafoor in je boek. Die, die, die toko, de tocoloro. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, dat klopt. Nou, dat gaat eigenlijk over de vraag van... Uh, uh, Want wat doet die tocoloro? Die tocoloro, die, dat is een vogel die komt onder andere voor op Cuba. En Cubanen vinden het leuk om die vogel in een kooitje te, uh, te zetten. Ja. Maar die vogel die, uh, ja, die pleegt uh, zelfmoord als het ware, als die in dat kooitje wordt gezet. Um, en ik, ik gebruik het op een gegeven moment, de vergelijking met organisaties. Organisaties vinden het vreselijk moeilijk om te veranderen. Uh, uh, dus waar die Tokoloro uh, uh, uh, als een bewegingsvrijheid wordt uh, beperkt, zichzelf om zeep helpt. Uh, uh, blijven veel organisaties blijven mooi in dat kooitje zitten. En die blijven zichzelf, uh, die, die praten zichzelf als het ware steeds verder vast in oude dogma's, oude manieren van kijken, uh, et cetera. Ja. En, leid... en, en leggen dan ook uiteindelijk het loodje, is jouw ja, theorie? Precies. Ja. Ja. Nou, ja. Nu nog even, want we hebben het over de bedrijven. Nu nog even naar de burgers. Ja, voor burgers is het ook niet altijd makkelijk. Zeker Je, je, je leest, je luistert naar Vroege Vogels... Uh, of je presenteert het programma en wij denken ook allemaal te weten hoe het moet... en dan ben je weer thuis of je loopt in de supermarkt... en dan denk je, ja, God, het is toch ingewikkeld allemaal. Altijd maar duurzaam. En hoe doe je dat nou als burger? Nou, ik weet, ik bedoel, er zijn een paar dingen... die zijn sowieso heel erg veranderd. Kijk, ik heb zelf al sinds de negentiger jaren zonnepanelen op mijn dak dan was ik natuurlijk uh, uh, een dief van mijn eigen portemonnee. En tegenwoordig ben je haast... Omdat ze al... toen zo duur waren? Behoorlijk. Ja, omdat ja. ze zo duur ja. waren. Nou, het is altijd wel weer leuk om in de zomer dan je meterkast open te doen... en die meter die loopt als een tierenlier terug... dus dan hoef je mensen niks meer uit te leggen... waarom het misschien toch aantrekkelijk is. Maar tegenwoordig ben je een dief van je portemonnee... als je geen zonnepanelen op je dak legt. En over een paar jaar zal dat nog veel sterker het geval zijn... Nou, dus daar, daar zitten echt grote veranderingen. Duurzame producten zullen op termijn, zullen ze echt goedkoper worden dan het niet duurzame alternatief. Dus daar zie je echt ja. een kantelpunt ontstaan. Nou, en daar zullen consumenten zullen daarin meegaan. Uh, mee ja. ja. Gaan Menno en ik en, en nou, jezelf ook die revolutie nog meemaken? Ja, nou, dat niet... hopen we natuurlijk wel. Jullie zijn, zijn weliswaar jonger dan ik. Dus uh, ja. jullie zullen het eerder uh, meemaken dan, uh, dan ikzelf. In ik zelf. Maar dat seconde... je echt kan zeggen van, ja, hij is er. Nou, ik denk dat hij er nu al is. Je moet er naar leren kijken. Het, het is vaak nog een onderstroom. Het is ook iets, ja, ik heb het in mijn boek ook over instinct. Van dat, je, dat er allerlei signalen zijn in, in de samenleving. Niet alleen in Ja nee, of nee? Gaan we het meemaken? Ja. ja. Herman uh, Verhagen, enorm bedankt uh, voor je komst, voor je verhaal en voor je boek. De groenere, de duurzaamheidsrevolutie. Dank je wel. We hebben nog een klein staartje Venolijn, een uh, nagekomen melding uit Overijssel. Hallo, je spreekt met greepwakker uit Zwolle. Gisteravond ging ik een klein eindje lopen. En de avondschemering, zo rond half zes. En toen zag ik midden op de weg iets ronds liggen. Ik kwam dichterbij. Ik dacht vast een dode vogel. Maar toen begon het te bewegen. Het was een heel klein, jong egeltje. Nou, ik heb hem vooral op het hart gedrukt om niet meer op de weg te komen. En naar zijn winterplaats te zoeken. Tot ziens. Dag. Goed, we hebben hier nog die twee boeken voor ons liggen. Waterlicht, het boek van Willem Kolvoort, is te winnen op onze website. Upload uw mooiste waterfoto of onderwaterfoto. Het mag van alles zijn: uh, kleuren van de Middellandse Zee, regen. Nou ja, u, u zoekt het maar uit. Uh, een onafhankelijke jury beloont de mooiste foto met dat boek van Willem Kolvoort en dat boek van Herman van Hagen. Duurzaamheidsrevolutie, erg inspirerend. Lees het. De Tweede Kamer gaat debatteren over misstanden in de jacht. Henk bleek er weer een verbod op uh, foute jagers... na aanleiding van die vergiftigingen in Drenthe. U weet wel, die roofdieren die daarom zeep wilden geholpen... zodat ze die uitgezette patrijzen niet zouden opeten. En zometeen na Tine in OVT... een gesprek over de geschiedenis van de jacht met Heidi Dalis. En zij schreef een proefschrift over mannen in het groen. Over de jacht dus. Even kijken hoor. Tinamo loopvogel. Hè? Huh? Ja, oh, ik geef me over. Hoeyako Tina Moe, drie... Vanmiddag kwart over twaalf in de perstribune. Blikt Govert van Brakel terug op de afgelopen media en sportweek. Fijn dat je even langs gekomen bent via de dopencontrole. Met voetbaltrainer Aten Mos. Over hoe we volgend jaar Europees kampioen worden. We moeten nu alles aanwenden om het vertrouwen bij de jongens toch te behouden. Verder een blik op de TV-week. In Cassie kijken. En Johan Cruijff vertelt hoe je eeuwig jong blijft. Gaan we dus En dat ziet de mensen van 70, 75 jaar zo naar beneden gaan. Vanmiddag kwart over twaalf in de perstribune. Op Radio.